We gaan vandaag beginnen met de serie genaamd "Altijd aanwezig". We gaan kijken wat het betekent wanneer God altijd aanwezig is in ons leven. Yes. En we gaan lezen in welke Psalm? Wie weet dat? Psalm 23. We gaan deze komende weken gaan we focussen in Psalm 23. Misschien denk je van, één psalm... De, de, de, een paar weken, geloof me... er is een heleboel te leren uit deze psalm. En we gaan lezen. We gaan onze Bijbels openen in psalm 23. Ik weet niet of we... Ik weet niet of we doorgeven voor de video. Is dat mogelijk? We gaan dan in plaats van lezen... gaan we een video kijken. Kunnen we ook lezen. Er is mijn herder. Mij ontbreekt niets...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 de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heren blijven tot in de lengte van de dagen. Yes. Hoeveel kennen deze psalm uit hun hoofd? Zijn er mensen die het uit hun hoofd kennen? Ja? Sommigen kennen het? Oké, ja. Het is een heel bekende psalm. Het is een psalm dat heel veel mensen um, uit hun hoofd leren vanaf kind af aan. Ook al zijn ze niet christen, ze weten het. Het is een psalm dat vaak wordt gebruikt. Het is een psalm dat ook in de seculiere in de wereld wordt gebruikt. Je hebt Bach die een speciale compositie had gemaakt daarover. Een van zijn composities ging daarover. Je hebt zelfs Tupac die erover heeft geschreven. Want de mensen vinden het een leuke psalm. En dit is een psalm waar we in gaan verdiepen deze komende periode. En mijn uitdaging voor jou ook. We gaan ook proberen met de kinderen. En ook voor jou is om het uit je hoofd te leren als het lukt. Je hebt een paar weken daarvoor. Je hebt genoeg tijd om het uit je hoofd te leren. Als je de tekst weet van... Uh, wat, wat zal ik doen? Despacito. Weekend. Huh. Gedraag jullie. Dat mag niet. Maar als je dat uit je hoofd weet. Waarom niet Psalm 23? Is veel beter. Veel mooier. Je kan er veel meer mee. Dus laten we proberen de komende periode. Psalm 23. Uit ons hoofd te leren. En kijken of dat lukt. En misschien ga ik volgende week al iemand naar voren roepen. Oh om... <laughs> Volgende week ze kijk leeg, leeg. Ik ga ik voor mezelf prediken hier. Psalm 23. Um, velen identificeren zich in deze psalm. En laten we even focussen in de eerste vers. Alicia, de eerste vers, als je die voor mij kunt zetten. En dit, hier gaan we op focussen vandaag. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. En waar wij op gaan focussen, is niet eens de hele vers. We gaan alleen de eerste stuk op focussen. De Heer. Is mijn herder. Zeg samen met mij, de heren is mijn herder. F en, en de titel voor vandaag is alles of niks. Dat is de titel voor vandaag. Het is een, uh, je gaat het begrijpen aan het einde. Maar het is alles, alles of niks. Velen identificeren zich met deze psalm. Of velen houden van deze psalm, vinden het leuk. Want deze psalm geeft een zekere rust. Het geeft een zekere kalmte. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet. Hij, leidt, hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes langs stille wateren. Het is een psalm dat vele leuk vinden, want het geeft je rust. Het geeft je kalmte, het spreekt over voorziening. Het spreekt over dat God in ons leven voorziet. Dit is ook iets dat we volgende week gaan bespreken. Over voorziening in ons leven. Ik ben daar al enthousiast over. God is al met mij erover aan het praten. Maar dat is volgende week. Dan moet je er aanwezig zijn. <laughs> Ik hoop dat je er bent. En dan zullen we het hebben over voorziening. Maar het spreekt over voorziening. Het spreekt over bescherming. Het spreekt over blijdschap. En het spreekt over een heleboel dingen. En heel veel mensen vinden het een leuke psalm. Een geweldige psalm. Een psalm om te lezen voordat ze gaan slapen of wat dan ook. Omdat het een zekere rust en kalmte geeft aan ons. En het centrale thema is dus ook... de Here is mijn Herde, daar begint het mee. Ze denken dat David het heeft geschreven. Het is niet 100% zeker, maar ze er heel 80% zeker. Ik heb gewoon iets verzonnen, 80%. Maar ze denken wel dat David het heeft geschreven. Het heeft iets dat, dat het... Zou kunnen komen uit David. En dat, dat denk, ik denk ook dat David het heeft geschreven. En het gaat om herder en zijn schapen. En de relatie die er is tussen de schapen en de herder. En de rust dat er is. De kalmte. De bescherming dat er is. De voorziening dat er is. En het is aantrekkelijk. En ik zat te kijken van waarom is deze psalm zo bekend? Waarom is het zo aantrekkelijk? En ik ben erachter gekomen dat het aantrekkelijk is. Denk ik. Want... Het spreekt erover dat de herder de controle heeft. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niet. Hij doet mij. Hij leidt mij. Hij zet mij aan tafel. Hij doet alles voor mij. Het spreekt over een herder... dat de controle heeft genomen voor, van zijn schapen. Van zijn weiden. En omdat hij de controle over heeft genomen... kan ik rusten. Hoeveel weten dat wanneer God de controle neemt... dat jij dan kan rusten? De reden dat velen van ons moe zijn is omdat wij de hele tijd bezig zijn. De reden dat velen van ons moe zijn, is omdat wij het hef in eigen handen willen nemen. En vandaag wil ik ook spreken over controle. De controle in ons leven, de controle van ons leven, de controle van de dingen van ons leven dat ons direct of indirect beïnvloeden. En als christenen zeggen we dit vaak. Als christenen zeggen we, God heeft de controle. Hoeveel hebben we dat ooit gezegd? God heeft de controle. Of ik weet dat God de controle heeft over alles. Over deze situatie. Of God heeft de controle. God mag doen wat hij wil doen. Want ik ga gewoon met hem mee. Hij heeft de controle. Hij mag doen wat hij... Enzovoort. En vaak is dit hoe wij onszelf uiten. En we zeggen van God heeft de controle. God mag de controle hebben over mij. Heer breng mij waar u mij wilt brengen. En mijn vraag vandaag ik, is ook... Is dit daadwerkelijk wat wij geloven? Geloven wij daadwerkelijk dat God de controle heeft? Want het is één ding om het te zeggen. God heeft de controle. Dat klinkt leuk. De Heere is mijn herde. Oh, zo mooi. Maar het is een ander ding om het te leven... En wij als mensen zijn niet zo snel geneigd... om de controle te geven aan een tweede persoon of aan een andere persoon. Daar zijn wij niet... Nou, je hebt een baby. Hè? Een baby die kan alleen kruipen, kruipen, kruipen, kruipen, kruipen... en de rest van de tijd wil het in je handen zijn. Hij wil niet lopen. Hij weet of zij weet dat hij kan lopen, maar... hij wil in je handen blijven, wil in je handen blijven. Daarna weet hij en van... oh, ik kan een paar stappen nemen. Oké, okay, en dan begint hij te lopen. En dan begint hij te lopen... Eerst wilde die altijd in je handen blijven, maar nu dat die kan lopen en jij wilt hem of haar oppakken, wat doet de baby? Ah. Die wil het zelf overnemen. Van nu heb ik de controle van waar ik naartoe. Jij gaat niet meer beslissen. Het is al van kleins af aan dat wij al de, de neiging hebben van, oh, zodra ik controle heb of als ik controle heb, dan ga ik... Doen wat ik wil. Nu heb ik de controle. Nu bepaal ik zelf of ik naar de tv loop of naar de keuken of wat dan ook. En baby's zijn gevaarlijk. Want ze kunnen van alles in hun mond stoppen. Maar ze hebben de controle en ze vinden het leuk. Je wordt ouder en dan heb je je ouders die bepalen um, wat je gaat eten. Hoe je kleren eruit zal zien. Wat je gaat drinken. Hoe laat je moet slapen. Hoe laat je tanden moet poetsen. Wanneer je moet douchen. Hè? Dat is het, zij hebben de controle. Zeg maar mijn controle. Oké. Okay. Maar nu word je ouder en nu mag je zelf gaan bepalen hoe en wat. Ze geven je een beetje vrijheid. Ze geven je een beetje vrijheid en nu mag jij bepalen wat je gaat eten. En, en, en jongen en, ik zie, en kleine kinderen die denken al van wanneer ik ouder ben ga ik alleen maar snoep eten. Geen spruitjes. Doe je, doe je spruitjes. Of wanneer ik ouder ben, ik ga alleen maar Nike's halen. Dag, dag, Zeeman. <lacht> of wanneer ik ouder ben, bepaal ik zelf hoe laat ik ga slapen. Ik ga slapen, ik ga gamen de hele nacht door. En wanneer de zon opkomt, dan pas ga ik slapen. Waarom lach ik, Sander? <lacht> en dan pas ga ik slapen. Ik ga doen wat ik wil. En dan pas. Ik ga tanden poetsen wanneer ik het wil. En ik ga douchen als ik het voel. En dan heb je, wat heb je dan? Dan heb je stinkende tieners thuis die de controle hebben... maar ze weten niet hoe om te gaan met de verantwoordelijkheid dat erbij komt kijken wanneer je de controle hebt. Want controle brengt verantwoordelijkheid. En vaak doen we wat we willen en willen we wat doen wat we willen... Maar vaak, omdat wij de controle overnemen... zijn wij als stinkende kinderen die rondlopen van... ik bepaal zelf wanneer ik ga douchen. En iedereen merkt dat je stinkt. Iedereen merkt dat er iets is aan jou. Er is iets aan jou. Maar je hebt liever dat je de controle hebt in eigen handen. En doe wat jij wilt doen... dan dat je toelaat dat iemand bepaalt over jouw leven wat te doen. En dan loop je rond als een stinkende tiener in zijn puberteit, Omdat je de controle het hef in eigen handen wil nemen. En onze neiging is om meer en meer de controle, te nemen, de controle te nemen. Want het geeft ons een gevoel van zekerheid. Als ik de controle heb, dan weet ik... als ik links ga, dan ga ik links met de auto. Als ik rechts ga, dan ga ik rechts... Ik weet wat ik moet doen. Als ik in de auto ben en iemand anders bestuurt, dan heb ik geen flauw idee. Jullie kennen het al van mij. Ik ben een control freak. Ik hou er niet van wanneer andere mensen rijden naast mij en ze doen gekke dingen. Want ik wil bepalen. Want als je een control freak bent, wil je vaak bepalen van nee, het moet zo. Nee, het moet die kant. Het moet zo en zo. En vaak zijn wij zo dat wij niet kunnen dat anderen bepalen over ons leven. En we willen zelf het hef in eigen handen nemen. Want dat geeft ons zekerheid. En, en, en controle gaat altijd samen met macht en met vertrouwen. Het gaat altijd nauw samen, want, want wie de controle heeft, bepaalt het. Het heeft een zekere macht dat naar boven komt. Er is zekerheid, er is vertrouwen. En ik, had, ik heb een neefje. Mijn neefje is, is tien jaar oud. En hij is een hele slimme jongeman. Hij is echt te slim voor zijn leeftijd, vind ik, te, te slim voor zijn leeftijd. Maar in ieder geval, hij, hij heeft mij een fidget spinner verkocht. Ik weet niet of jullie dit kennen. Kennen jullie dit? Fidget spinner. Ja? Iedereen loopt ermee. Ik weet niet waarom het zo... Ik denk omdat iedereen een smartphone in zijn handen wil hebben... dat ze iets in zijn handen willen hebben. Dat ze daarom dit gebruiken. Ik weet niet waarom het zo in is. Maar in ieder geval, hij heeft mij dit verkocht. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft het gekocht in Brussel. Hij was toevallig in Brussel en had hij een heleboel verkocht. En hij ging thuis, ging allemaal fidget spinners verkopen via Marktplaats. En ik was bij hem thuis en dan komen gewoon mensen aanbellen. Ja, ik wil er drie, ja, ik wil er vijf. En hij verkoopt ze allemaal voor vijf euro. En hij heeft in een, drie dagen heeft hij 80 euro uh, binnengekregen. Hij is heel slim. Hij zit in een plusklas. Maar kijk wat hij, kijk wat hij tegen mij zei. Hij zei, luister, had mij, hij zei, ik wil wel eentje. Hij zei, oké, okay, dan, dan, dan verkoop ik jou deze. Ik zei, maar ik heb nu geen losgeld, want ik heb alleen op mijn pasje. Hij zei, kijk wat we doen, we maken een contract. Ik zei, wat? Hij <laughs> zei, ja, we gaan een contract maken. Ik zei, om te ondertekenen. Hij zei, nee, nee, een mondelingencontract. Ik zei, hoe weet je wat een mondelingencontract is? Hij zei, ja, een mondelingencontract. Hij zei, oké, okay, dat kunnen we doen. Hij zei, nee, wacht, wacht, we gaan het opnemen. We gaan het opnemen, zodat ik zekerheid heb, zodat ik zekerheid heb, dat jij uh, gaat doen wat ik heb bepaald voor jou te doen. En ik heb een, een stukje, dat jullie kunnen meeluisteren. Kijk wat hij zegt hier. Een wings bucket van 15 stuks. We gaan naar KFC. Een koek. Samen met mij, we gaan samen Oké, okay, ja, maar je eet niet te veel. <laughs> en dan krijg ik een koek. Ja. Ik krijg patat. Ja. Een medium ongeveer. Ik ja. krijg een stukje mais, zo'n lekker halve stukje. Ja. En ik krijg een drinken. Ja. Maar we gaan naar de KFC in Rijswijk, waar je veel hebt. Sorry. Is dat yeah. een deal? Dat is een deal. Zeg maar... From... Mooi. From... Mooi, deal bevestigd. Oké, handje erop. Doei. Doei. Doei. <laughs> dus dat is het. In plaats dat ik hem vijf euro gaf, zei hij van dan maken we een deal nu. En omdat ik een gebreken ben, ik heb geen geld. Dus hij zegt gewoon, nu moet je een bucket voor me halen. Dat duurder is. <sighs> oké, okay. dus ik zei van oké, okay, oké. Okay. En ik was daarna met hem, was ik naar Rijsweg gegaan. En was ik naar de KFC gegaan. Wat wil ik zeggen? Ik wil zeggen vanaf Kijns of aan hebben we al de neiging om de controle te nemen over situaties, zodat wij kunnen bepalen wat wij gaan doen, wanneer we het gaan doen, hoe laat we het gaan doen, hoe we het gaan doen en, en waar we het gaan doen? En als je kijkt naar deze psalm, begint David, en hij, ik ben de psalm niet vergeten, rustig, ik ben het niet vergeten, ik weet waar we zijn. De psalm zegt: De Heere is mijn herder. David was een herder geweest, hè? dat weten we. David was een herder geweest en hij zegt, de Heere is, is mijn herder. De Heere is mijn herder. Wat betekent het wanneer de Heere je herder is? Het betekent dat hij de baas is over jou. En dat is moeilijk. Controle geven is moeilijk. Het is, niet mo het is niet makkelijk om controle weg te geven. Want de vraag is, degene die mijn controle over gaat nemen... of die mijn controle zal hebben, heeft hij de beste um, gedachten voor mij? Heeft die, wilt hij het beste voor mij? Of wil hij of zij het beste voor hem of haarzelf? Dat is de vraag, wanneer je met iemand bent. En wanneer je met iemand bent die de, de controle misbruikt... Dan heb je vaak een groot probleem. Wanneer je in een huis opgroeit waar er misbruik is. Waar er fysieke misbruik is. Waar er mentale misbruik is. Dan heb je een grote schade wanneer je opgroeit. Dan heb je mentaal een grote schade waar je heel lang mee aan moet werken en moet verwerken. Want degene die de controle heeft, ging er niet goed mee om. En het is lastig wanneer degene die de controle heeft, de controle misbruikt. Of wanneer degene die de controle heeft, niet weet waar hij of zij ermee moet en zou doen. En daarom zijn wij voorzichtig met wie de controle heeft over mijn leven. Het beste wat wij vaak zeggen is van, weet je wat, ik bepaal zelf, ik bepaal het lekker zelf. Ik doe het lekker zelf. Ik bepaal het lekker zelf. Ik ga niemand de controle geven over mijn leven. Want wat als de persoon die de controle heeft niet, niet weet wat hij of zij moet doen of dat het misbruikt. Of, want degene die de leiding dan neemt, moet wel weten wat hij of zij aan het doen is. Het is... Het... Het... Het... Het... het. Het is lastig hè, wanneer degene die de controle hoort te hebben... lijkt alsof hij niet de controle heeft. Je <laughs> dacht dat ik de controle kwijt was. Ik weet waar ik ben. Maar het is lastig wanneer je denkt van... oh, die persoon is aan het lijden, heeft de controle... en dan opeens... Uh, uh, uh, uh, uh. Het is moeilijk... Om iemand te volgen dat je niet weet waar hij naartoe gaat. Je niet weet wat die persoon aan het doen is. Of dat je, dat je denkt, van die persoon weet niet waar hij of zij naartoe gaat. En zo'n persoon willen wij niet de leiding geven. We willen niet de leiding geven aan iemand om hier vooraan te gaan staan. En blijven. Uh, zoals ik daarnet bleef en jullie voelden je allemaal awkward. Een paar begonnen te bidden, heer help hem, help hem. <laughs> Want degene die leidt, denk ik, degene die controle moet hebben, moet ook kunnen leiden. En voor David om te zeggen, de Heer is mijn herder, betekent het simpelweg dat hij zegt, God heeft de controle. Dus al het mooie dat we in Psalmen lezen, Psalmen 23, ja, al dat mooie dat komt, dat we gaan bestuderen de komende tijd. En al dat de Heer is mij, mij ontbreekt niets, hij leidt mij, hij begeleidt mij, hij doet mij nederliggen en al die, alles de voorziening, de bescherming, de blijdschap, alles heeft een antecedent. En de antecedent is, de Heere is mijn herder. Volgen jullie mij? Ik hoop dat jullie mij volgen. Al wat je leest in Psalm 23 is alleen mogelijk als je eerst kunt zeggen, de Heere is mijn herder. Je kunt, niet je kunt niet beginnen, mij ontbreekt niets. Psalm 23 begint niet met, mij ontbreekt niets. Nee, het begint met de Heere is mijn herder. Dat is het eerste. Hij is de baas, hij heeft de controle. En daarna begint het, mij ontbreekt niets. Want je kunt alleen zeggen... Je kunt alleen zeggen, mijn ontbreekt niets... wanneer de voorziener de herder is en niet jij. Je kunt alleen zeggen, hij doet mij nederliggen in grazige weiden, wanneer je hem toelaat om iets te doen... Want de, de, de, het werkwoord dat hier gebruikt wordt is, hij doet mij, want schapen liggen niet zo makkelijk. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Dat is alleen mogelijk als je hem ook toelaat om de controle te hebben om jou iets te laten doen. Hij leidt mij zachtjes langs stille wateren. Dat is alleen mogelijk als je het toelaat dat hij je ook leidt. Wat ik wil zeggen is, je kunt alleen van Gods aanwezigheid genieten in jou, met jou, naast jou, als jij toelaat dat hij de controle overneemt in jouw leven. Je kunt alleen genieten van Gods aanwezigheid in jouw leven, wanneer je toelaat dat hij de leiding neemt in jouw leven. En vaak zeggen we, ja hij heeft de controle, maar vaak leven we het niet. En om met God en om Gods aanwezigheid duidelijk tastbaar te hebben in jouw leven. Moet je toelaten dat Hij jou leidt. Want God leidt ons. Het is niet andersom. Wij leiden Hem niet. Je moet niet denken dat je de baas bent. Rustig aan, rustig gaan. Je moet niet denken dat je de baas bent. God leidt ons. Wij leiden niet. En nu hebben we een probleem. Een probleem het probleem is... Dat we zeggen, God is de herder, hij is mijn baas. Maar we leven niet alsof hij de baas is. We zeggen, hij heeft de controle. Maar we leven niet alsof hij de controle. We hebben mooie uitspraken. Hij is mijn herder. Hij is mijn schijnende, soevereine schild. De allermachtigste die alles mag doen in mijn leven. En we hebben het mooi. En wij christenen zijn hier geweldig in. Want we zijn heel goed in het... In het in het, hoe zeg je dat? In het, in het zeggen en in het uiten van wat je eigenlijk moet doen. We zijn heel moe in het versieren door woorden hetgeen wat wij moeten doen in daden. Volgen jullie dit? We zijn heel, jullie zijn stil. Ben ik te hard bezig of volgen jullie? Het gaat goed hè? Jullie mogen terug Jullie zeggen amen, halleluja, ha! Glory to Jesus. Mag allemaal. We zijn heel goed in het, in het verpakken van wat we eigenlijk horen te doen. Verpakken we het in mooie woorden en doen we het niet. En nu hebben we een probleem. Want hoe weet ik of God de controle heeft over mijn leven? Hoe weet je dat? Of, het dat, of ik het daadwerkelijk zo leef of dat het simpelweg een concept is. En wanneer David hier zegt... de Heere is mijn herder... dan was het geen concept voor hem. Het was een besef voor hem. Om te zeggen... God heeft de controle over mijn leven. Het is niet een concept. Het is een besef dat je moet hebben in je leven. God heeft de controle over mijn leven. David wist waar hij het over had. Hij was een herder. Hij wist wat het betekende om schapen te leiden. Hij wist wat het betekende om hun eten te geven. Om hen te beschermen van leeuwen, van, van beren en al die dingen. Hij wist het. Hij had de besef. Hij had niet alleen het concept. Hij had het besef van wat hij moest, moet, moet doen... en wat God moet doen en toelaten in zijn leven... Hij wist, hij is de baas, de Heer is de baas. Je hebt het over een koning, hè? David was een koning, maar hij zegt, de Heer is de baas. De Heer is mijn Herre. de Heer heeft de controle. En hoe weet ik of God de controle heeft over mijn leven? De enige manier om te weten of God de controle heeft in je leven, is heel simpel, het is niet diep of wat dan ook. Het is heel simpel, het is wanneer jij niet de controle hebt in je leven. De enige manier waarop jij kunt weten dat God de controle heeft over jouw leven. Is wanneer jij niet de controle hebt over je leven. Of over wat er aan de hand is. De enige manier dat je weet dat God iets gaat doen. Iets wonderbaarlijks kan doen in jouw leven. Is wanneer je tot hier bent gekomen. Je hebt geprobeerd, je hebt hard gewerkt. Je hebt geprobeerd alle schulden te betalen. En het lukt nog steeds niet. Dan weet je van, God heeft de controle. Daar waar jij niet kunt, daar kan God. Daar waar jij niet kan stappen, kan binnentreden... daar kan God wel binnentreden. Hoe weet ik of God de controle heeft over mijn leven? De enige manier om te weten of God daadwerkelijk de controle heeft over mijn leven... is wanneer ik niet de controle heb. Wanneer ik niet meer weet wat ik moet doen met mijn kind. Ik heb geen kind, maar voor degene die een kind hebben. Wanneer ik niet meer weet wat ik moet doen met mijn dochter, met mijn zoon. Ik, ik weet het niet... Maar God heeft de controle. Want ik kan alleen tot hier en niet verder. En vaak willen we treden bij Gods territorium. En God lijkt hey, ga even opzij. Dit is ik. Ik moet dit doen, niet jij. Ik heb de controle, niet jij. De enige manier om te weten dat God de controle heeft over jouw leven... is wanneer je zoveel hebt gesolliciteerd. Je cv ziet er prachtig uit. Je hebt van alles gedaan... Je hebt alles, alles gedaan. En elke keer zeggen ze, je bent niet de juiste kandidaat hiervoor. Je bent niet de, of, de, of we hebben iemand anders gevonden en iemand anders. Dan weet je van, God heeft de controle. Want ik kan niet iets doen wat ik niet kan doen. De enige die het onmogelijke kan doen is God. Dus ik laat liever het onmogelijke in zijn handen en het mogelijke doe ik in mijn handen. Want jij moet ook doen wat mogelijk is. Oh my god, ik ben aan het preken. Ik hoop dat je met me zeggen. Het mogelijk moet jij doen, het onmogelijk laat je aan God over. Ik maak mijn cv, ik solliciteer en ik doe wat ik kan doen. De rest laat ik aan God over. Ik ga op straat, ik evangeliseer, ik spreek over Jezus. De rest laat ik aan God over. Wij, wij zaaien en wij oogsten, maar God laat groeien. Zaaien en oogsten is hard werken, het is niet makkelijk. We gaan zaaien, Oh, we gaan oogsten. Nee, het is zaaien, je moet echt goed zaaien en je moet gaan oogsten. Dat is aan onze kant. Maar wie doet groeien? God doet groeien. En wij doen wat wij kunnen. God die de controle heeft, doet de rest. Want wanneer ik zaai, ik heb alleen de controle over waar die naartoe gaat. En wanneer ik oogst, heb ik alleen de controle om het weg te halen. Groeien, degene die het laat groeien, dat is degene die echt de controle heeft. En wanneer je iets Wanneer je het mogelijke doet en je terechtkomt in, hé, wacht, dit is het grens van wat ik niet kan doen, dan weet je van, ik heb een God dat de God is van het onmogelijke. Daarom zei Jezus, alles is mogelijk bij... Alles is mogelijk bij God, alles is mogelijk voor degene die gelooft. Waarom geloof? Want alles wat je ziet, wat je kunt tasten, wat je kunt voelen, wat je kunt rijken, is hier. Dat is wat ik kan. Mijn zintuigen. Dit is iets onmogelijk. Dit kan ik niet zien. Ik kan het niet voelen. Ik weet niet hoe. Dat is gewoon geloof. Voor degene die geloof is alles mogelijk. Want geloof treedt een ruimte binnen waar alleen God kan werken. Geloof gaat daar waar wij niet terecht kunnen. Geloof zegt God u hebt de controle over mijn leven. Ik doe mijn best. God doet de rest. En ik blijf kalm. Want hij heeft de controle. En vaak is de onzekerheid van jouw situatie, is vaak de zekerheid van Gods aanwezigheid. Hoe onzekerder je situatie, want vaak denken we, oh, ik weet niet wat ik moet doen, oh, God is niet met mij. Maar hoe onzekerder je situatie, hoe zekerder de aanwezigheid van God is in jouw situatie, in jouw leven, in wat jij aan het meemaken bent. Daar waar jij niet terechtkomt, daar is God. Daar waar jij niet verder kunt, daar is God. En wij moeten volledig de controle geven aan God. Het is niet een leuke, ik weet dat het niet zo'n leuke boodschap is om te geven. Vaak willen we nemen. Maar... Ik wil je vandaag zeggen en uitdagen om alles volledig te geven. Willen we volledig genieten van Gods aanwezigheid? Dan moeten we ook volledig de controle weggeven aan God. Willen we geleid worden? Willen we kunnen zeggen, mij ontbreekt niets. Willen we kunnen zeggen, hij leidt mijn langs stille wateren. Willen we zeggen, hij bereidt een tafel voor te midden van mijn tegenstanders. Willen we zeggen, ik blijf in het huis van de Heer, De blijdschap dat er is. Dat allemaal komt alleen wanneer jij... De gedachte en de besef heb. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. De Heer is mijn herder. Hij leidt mij. De Heer is mijn herder. Hij doet. Hij, hij. Weet je hoe? hoe? Hij, hij, hij, hij. Hij is het onderwerp. Hij is het onderwerp van deze psalm. En wanneer ik bedoel, we moeten volledig... Onszelf overgeven aan God. De controle weggeven. Dan heb ik het over het volgende. Ik heb het over volledig. We moeten de controle volledig overgeven aan God. Voor ons leven. Want. Waarom zeg ik dit? Want vaak willen we de controle gedeeltelijk geven aan God. We zeggen tegen God als volgt. We zeggen, God. Um, u mag de stuur overnemen. Ja, neem het over. Jesus, take the wheel. Neem het over, heer. U mag de stuur overnemen. Maar, mijn Google Maps bepaalt waar we naartoe gaan. En dat is niet de controle weggeven. Dat is manipuleren. Dat is niet de controle overgeven. Dat is de controle nemen en manipuleren. En iemand laten denken dat hij of zij... De... We zeggen, heer, neem de stuur. Maar, we willen dat onze... Google Maps, onze, onze bestemming, dat is waar we willen gaan. We willen niet gaan waar hij wil dat we gaan. Hij mag het wel doen, maar wij bepalen. Oftewel, de Heer is niet onze baas of onze chef, hij is simpelweg onze chauffeur. Ja, ja, ja, je mag de controle hebben, je mag de controle hebben, maar je bent als chauffeur, je mag bepalen. Hoe we, hoe we daar gaan, maar ik bepaal waar we gaan. En we geven hem gedeeltelijk. Met andere woorden, we zeggen, heer, um, u mag mijn financiën besturen. Zegen mijn financiën. Ik geef je mijn financiën, heer. Wat, wat bedoelen we? Wat bedoelen we vaak? Heer, geef me geld, geef me geld. Maar wanneer hij zegt, um, geef je tiende, geef je offer, geef aan dit, geef aan dat. Dat willen we niet. We willen wel dat hij ons geeft. Maar we willen niet dat hij bepaalt wat de eindbestemming is van onze financiën. Wat is dat? Halve controle, niet volledig. En we gaan met God om alsof Hij. Alsof Hij. Alsof we Hem kunnen flashen. Alsof we Hem kunnen laten denken dat Hij de controle heeft. Maar niet helemaal. Wij bepalen zelf. Heer. Zegen mijn huwelijk, heer. Ja, zegen het. Neem het over. Neem de controle. Maar wanneer hij zegt, je moet werken aan de, dat liegen dat je doet. Je moet werken aan je, hoe je omgaat met je vrouw. Je moet werken aan hoe je omgaat met je man. En hij zegt, nee, dat niet. Je mag wel zegenen en van alles doen. Het moet op een of andere manier magisch morgen heel beter zijn. Maar wanneer hij zegt, oké, okay, geef je mij de controle? Ja, oké. Okay. Je moet zoveel dit, dit en dat veranderen in jouw leven. Ah, dat ook weer niet. Wat is dat? Dat is niet de volledige controle geven aan God. En om te genieten van Gods aanwezigheid. En om te genieten van Gods zegeningen in ons leven. Wat moeten we doen? We moeten onszelf volledig overgeven. En als David. En ze weten niet eens of David hier, of hij het goed had of slecht had. Ze weten het niet. Want de psalm is zo... Het is zo constant. Het is gewoon: de Heer is mijn herder. Ze zeggen: het was alsof hij het uitschreeuwde: de Heere is mijn herder. De Heere is mijn herder. En we, vaak willen we dat niet. Vaak willen we dat Hij werkt voor ons. Maar we willen niet dat Hij werkt in ons. En God wil vaker werken in jou dan voor jou. Volgen jullie mij? God wil vaker werken in jou. Dan voor jou. Want hij kan voor jou werken en je blijft hetzelfde. Maar wanneer hij in jou werkt. Dan kunnen een heleboel dingen veranderen. En vaak zeggen we. Heer neem de controle. Verander de situatie. Maar God zegt. Maar ik wil jou veranderen. Misschien is de situatie de juiste manier om jou te kunnen veranderen. Misschien is het werk dat ik in jou kan doen. Veel groter dan wat ik buiten kan doen. Maar dat willen wij niet. Wij willen halve controle geven aan God. Hoeveel willen we vandaag God volledige controle geven? En... We vragen hem dingen en we, we zien hem niet als een herder vaak. We zien hem slechts als een helper, een, een Sinterklaas als het ware. Weet je? Ik schrijf mijn lijstje op, alsjeblieft, geef mij dit en dat is het. Ik bepaal, jij geeft cadeautjes, ja, maar ik bepaal wat ik krijg. Ik bepaal wat ik wil. En we, we gaan vaak met hem om als een helper en niet als een herder. We geven hem wel de controle, maar we geven hem de controle voor spek en bonen. Ken je dat, de term spek en bonen? Vroeger, toen ik voetbalde... je kan me zien dat ik niet veel voetbal meer... maar vroeger, toen ik vaker voetbalde... toen kwamen er kleine kinderen erbij. Wanneer kleine kinderen erbij komen... echt van, echt die, die niet goed kunnen spelen... maar anders gaan ze heilen. Wat zeg je dan? Oké, okay, je mag meespelen maar voor... spek en bonen. Wat betekent dat? Dat betekent je mag meespelen... maar als je scoort of niet... Ah, het maakt niet uit. Als iemand anders scoort omdat hij de bal van jou heeft afgepakt... dan maakt het niet echt... Weet je, het is je, je bent er wel, je hebt wel een beetje de controle, maar niet echt. Weet je, je bent er voor spek en bonen. En vaak willen we zo omgaan met God, maar God is er niet voor spek en bonen. Ik hoorde mijn titel eigenlijk vandaag zetten: Spek en bonen. Maar ik dacht van, ik doe het niet. Ik dacht van, ik geef, want Perry maakt de slides nu en hij maakt het geweldig. En een applaus voor Perry. <laughs> en. Ik probeer hem donderdag of vrijdag probeer hem de, de juiste titel te geven. Ik dacht van spek en bonen of alles of niks. Nee. En, en ik dacht van ik ga het spek en bonen noemen. En ik dacht van weet je wat beter niet. Maar God is er niet in jouw leven voor spek en bonen. God is er niet half in jouw leven. En jij bepaalt nog wel of wat. Nee, het is alles of. Nu zijn we deze titel. Het is alles of. Het is alles of niks. Het is en je huwelijk, en je karakter, en je manier van zijn, en je financiën, en je emoties, en je relaties, en je huis, en je studie, en alles. Je werk, je school, je studie, alles of niks. God is er niet voor spek en bonen, mensen. God is er om binnen te treden en wanneer hij binnentreedt, is hij, gaat hij over alles... Of niks. De Heere is mijn herder. Niet mijn helper, niet mijn chauffeur, niet mijn wat dan ook. Nee, hij is mijn herder. Hij is mijn baas. En vaak bidden wij deze leuke gebed. Kijk deze leuke gebed. Vaak zeggen we, Heere, ik wil alles hebben wat u wilt geven. Geweldig. Maar de enige manier... Om te zeggen, Heer, ik wil alles hebben wat u wilt geven. Is door eerst te zeggen, heer, ik wil alles geven wat u wilt hebben. My God. De enige manier dat je kunt genieten van Psalm 23. Heer, ik wil alles hebben wat u wilt geven. Is door eerst te zeggen, heer, ik wil alles geven wat u wilt hebben. Ik ben vandaag om dit te komen zeggen tegen jou. God wilt alles van jou. Is dit niet leuk om te horen of wel? God wil alles van jou. En het is beangstigend en het is moeilijk. Maar Jezus zegt, ik ben de goede herder. En de goede herder legt zijn leven neer voor zijn schapen. Wat betekent dit? Dit betekent, je geeft niet je leven aan iemand die niet van je houdt. En iemand die je wil manipuleren en controleren en, en een tyrannie wil zijn. Nee, je geeft je leven aan iemand die zijn leven heeft gegeven voor jou. Dus je hebt een voorbeeld. Wanneer jij je leven geeft, is het niet alsof jij de eerste stap hebt genomen. Wanneer jij je leven en de controle geeft... is het omdat Jezus al het werk heeft gedaan en zijn leven heeft gegeven. En omdat hij het heeft gegeven en zelfs zijn leven gaf voor mij... betekent het, hij houdt te veel van mij en zoveel van mij. Dit betekent, ik ga gewoon alles geven aan hem. En de Heer is mijn herder. En de goede herder, zei Jezus... Hij noemt zichzelf de goede herder. De goede herder legt zijn leven neer voor zijn schapen. Dus ik hoef niet bang te zijn om de controle weg te geven. Want wanneer ik de controle weggeef, weet ik dat alles wat hij voor mij heeft. Op de ene, ook al doet het soms pijn, is het soms lastig. Je stok en je staf, die troosten mij. Wat betekent het? De stok en de staf. Soms moet je een schaap een beetje, niet die kant, deze kant. En soms is het niet, niet leuk, het is lastig. Maar hij heeft altijd de beste interesse voor jou. Hij heeft altijd de beste bedoelingen voor jou. Voor jouw leven. En het is alleen moeilijk om controle weg te geven. Wanneer je weet dat je te maken hebt met een tiran, Maar wanneer je te maken hebt met een liefdevolle man. Een liefdevolle God. Een liefdevolle Jezus. Dat alles heeft gegeven voor jou. Dan is het heel anders. En vandaag zegt God tegen ons. Ik wil alles hebben. Voordat je, gaat, voordat je die hele psalm gaat leren uit je hoofd. En heel leuk. Mij ontbreekt niet. Hij leidt mij. Hij doet mij in grazen gewijdig. Maar wat, waar begint het allemaal mee? Het begint met de Here Is mijn hebben. Het is alles of niks. De enige manier. Om volledig van Gods aanwezigheid te genieten in jouw leven. Is door te zeggen. Heer. Doe wat u wilt doen. Doe wat je wilt doen. Wat gebeurt er wanneer je zegt. Heer doe wat u wilt doen. Wat gebeurt er. Wanneer hij zegt tegen jou. Um, wanneer hij spreekt tot jou. En hij zegt. Um, doe dit. Ga dit doen. En je doet het niet. Dan ga hij nog een keer. Doe dit. Doe dat. En dat doet, doet het niet. Wat heb je dan. Dan heb je een rebelse kind. Die niet de controle weggeeft. Maar wanneer je een kind hebt en je zegt, doe dit en hij doet dit, wat ga je dan doen? Dan ga je beter, dan ga je meer en meer omgaan met die kind. Oh, oké, okay, je kan dat, oké. Okay. Doe nu dit. Doe nu dit. Oké, okay, ga dit doen. Neem de kom hier, hier, doe dit. Ik wil dat je daar naartoe gaat, ik wil dat je daar naartoe... En voor je het weet, zit je een leven te leiden waarbij je geleid wordt, niet door het vlees, maar door de geest... Want God is nu bezig in jouw leven. En hoe meer jij gehoorzaamt. En hoe meer je de controle weggeeft. Hoe meer hij kan spreken en doen door jou heen. Want God wil door ons heen werken. En hoe, hoe, hoe? Vaak zeg ik aan mensen: ja, ik wil vol van Gods geest leven. Natuurlijk bidden en vasten en doen. Maar als je bidt en vast. Je kan 40 dagen vasten opstaan. God zegt tegen jou: gooi dat. Uh... Slechte dingen weg en je doet het niet. En dan heb ik veertig dagen vast. Ik ben in honger geleden. Voor niks. Jezus zei. Uh, Jezus zei. Ga en leer wat het betekent. Bamhartigheid wil ik. En niet offers. Vaak, vaak willen we God vol met offers. Heer, ik ga vasten. En ik ga vijf uur op mijn rechte knie zitten en bidden. En ik ga drie uur lang met mijn handen omhoog blijven. Zodat u mij kunt zeggen. En God zeg maar. Als je gewoon mij gehoorzaamt. En gewoon doe wat ik van je vraag. Dan zul je zien wat God gaat doen. En de grootste zegeningen dat God vaak doet in ons leven. Worden geantecedeerd door kleine gehoorzaamheid. Kleine dingen van gehoorzaamheid. De, de vader van David zegt tegen David. David, ga en breng eten naar, naar je broers. Hij gehoorzaamt. Hij gehoorzaamt. Hij is een goede kind. Hij gehoorzaamt en hij gaat en hij brengt eten. Hij komt daar. En hij ziet een... een, een hij ziet een, een reus daar en hij denkt van, weet je wat, ik ga tegen deze reus vechten. Maar de enige manier dat hij terecht was gekomen daar en daar terecht was gekomen, is omdat hij eerder gehoorzaam was. Toen de leeuw kwam was hij gehoorzaam, toen de beer was komen, toen zijn vader hem stuurde was hij gehoorzaam. Toen hij de reus zag, bleef hij simpelweg gehoorzaam. En om te genieten van Gods aanwezigheid in ons leven, moeten we hem de volledige controle geven. En je huwelijk, en je financiën, en je studie, en je werk, en je manier van praten, en je manier van doen. En je manier van, vaak dat je wilt vechten, en je wilt, en je wilt uh, vaak iets terugzeggen en uitschelden en al die dingen. Alles gewoon geven aan God en laat Hem jou leiden. En wanneer Hij jou leidt, dan zul je een geestelijk gevuld leven leiden. Geestelijk gevuld betekent niet de hele tijd springen en uh, praten in tongen en springen. Dat is slechts dat God iemand kan vullen. Maar dat, kan, dat is vaak voor een tijdje. Want God wil jou niet alleen vullen. Hij wil jou vullen voor een doel. En ik heb vaak mensen gezien die in tongen spreken en springen en schudden. En de volgende maandag zijn ze met heel iets anders bezig. En dan denk ik van die persoon is wel gevuld maar niet geleid. Hij laat zich niet leiden. Want het is een verschil om te, gevuld te zijn en geleid te zijn. Volg je mij? Want je kan heel goed gevuld zijn. Ja, sommige mensen zijn heel erg excentriek in hun item. Dat kan. Maar je kan heel erg gevuld zijn. Maar je wilt jezelf niet laten leiden. En wat is een gevulde oude waard zonder leiding? Wat is een gevulde kind van God waard? Heel veel waard, maar... Wat is het waard ten opzichte als je niet, als je niet laat leiden? En hoe wil God grote dingen doen in ons leven? Ik weet niet of ik... Ja, ik heb nog tijd. Hoe, hoe, hoe wil God grote dingen doen in ons leven? Hij wil ons vullen, ja. Maar hij wil ons leiden. En om geleid te worden en ook gevuld te worden is door te, te zeggen... Heere, u hebt de controle over mijn leven. Niet alleen, heren, ik wil alles hebben wat u wil geven. Maar heren, ik wil alles geven wat u wil hebben. Zeg met maar, mij, heren, ik wil alles geven wat u wilt hebben. Hoeveel willen we dat doen? Hoe gaan wij een uitdaging voor deze kerk? We zijn hier, we zijn niet met z'n We zijn best wel met z'n velen, maar we zijn niet met de, de kerk kan voller. Of niet? Hoe gaan wij dit doen? Hoe gaan wij dit bereiken? Is het de voorganger die het gaat doen? Nee. Is het één persoon, twee personen die het gaan doen? Nee. Het is een groep mensen die bereid zijn om zich te laten leiden door God. En ze zeggen, weet je wat? Voor wie? De beste gebed, je, wanneer je opstaat. Wanneer je opstaat, alsjeblieft, open niet als eerste je Facebook. Want dan begin je al vol te raken met allemaal dingen. En ik zie een paar mensen lachen, want die doen het als eerste ding. Facebook of Instagram. Vullen, vullen, vullen. Nee, nee, nee. Wanneer je opstaat, zeg, heren, leid mij vandaag. Wat wilt u dat ik vandaag doe? Wat wilt u mij naartoe brengen? Wie, voor wie kan ik een zegen zijn? Niet, niet van wie, wie kan ik een zegen krijgen. Nee, nee, nee, Heer, voor wie kan ik een zegen zijn? En wanneer je je hart openstelt aan God om zo te werk te gaan, geloof mij, je zult wonderbaarlijke dingen doen en zien in jouw leven. Want God wil zichzelf uiten. De wil van God is om de koninkrijk van God de uiten hier op aarde. En de enige manier dat God dat kan doen. Zijn door mensen die ambassadeurs wilt zijn hier op aarde. De Heer is. De Heer is. De Heer is. De Heer is. God kan niet zegenen wat jij hem niet wilt geven. Doe zo met mij. Dus zo. sterker vijf. Hoeveel kan ik jou geven nu? In je hand. In die hand dat je daar hebt. Hoeveel kan ik je geven? Niks. En laat nu los. Ik kan je nu zoveel meer geven. Ik kom hier terug naar jullie. Want. God kan alleen zegenen en vermenigvuldigen. Wat jij wilt geven. Er was een kleine jongen. We weten niet of hij echt klein was, maar hij was een jongen en die had maar vijf broden en twee vissen. Als hij zo zou blijven, wat zou er gebeuren? Dan zou hij eten. Natuurlijk zou hij eten. Waarom niet? Hij heeft vijf broden, twee vissen. Ik, volgens mij een halve brood en een halve vis was al genoeg voor hem. Als hij zo zou blijven, zou hij kunnen eten. Maar als hij zo zou doen, zouden meer dan vijfduizend mensen kunnen eten. Want het kleine voor jou is veel groter bij God. My God, ik ben aan een... het... Als jij gewoon de, de houding hebt om, in plaats dat je hebt van... Weet je, ik blijf met deze vijf broden en twee vissen. En dan zeg je van, weet je wat? God, dit is van mij. In plaats dat je zegt, God, dit is van mij. Kun je beter zeggen, God, doe iets door mij. En de manier waarop jij je buurman, je buurvrouw, je familie, je gemeente, je omgeving, deze stad meer. jouw werk, jouw studie, hoe je dat kan, je eigen leven. De enige manier dat je dat kan beïnvloeden is te zeggen, heer, wat u mij geeft is niet voor mij, maar doe iets door mij heen. De grootste zegening dat ik heb meegemaakt in mijn huis met mijn vrouw, was toen wij besloten om een x-bedrag weg te geven. Aan mensen. We hebben besloten elke maand een x-bedrag weg te geven aan mensen. We van, weet je wat, we gaan iets, iets apart doen. We gaan iets geks doen. We gaan gewoon God vertrouwen. zo we geven onze tiende, onze offers. Maar we gaan een x-bedrag weg. En, de groots, en, en God begon ons te zegenen. En ik dacht, hoe kan dat? We geven meer weg en we krijgen meer. Waarom? Want wanneer je zo blijft... kan er niks... kan je misschien wel je huis betalen en al die dingen. Maar wanneer je zo bent, kan God veel meer door jou doen dan slechts alleen voor jou doen. En hey, men laten we opstaan. Hoeveel zijn bereid om te zeggen... Heer, vandaag alles of niks. Hoeveel willen we hem vanaf vandaag alles geven. Hoeveel zijn bereid om alles... Te... Tot, tot, wie, God, tot wie was het woord vandaag? Voor wie was het woord vandaag? Dat geloof ik ook. God was met mij aan het spreken. We zijn stil, maar vaak is stil... betekent dat meer dat, dat het je raakt... Dus soms denk ik van, oh, ze zijn stil, ze reageren niet. Maar dat is vaak omdat je echt geraakt wordt. En ik geloof dat God met ons wil spreken en ons wil raken... om alles te geven. Alles te geven voor, aan hem. Alles te geven voor zijn werk. Soms heb ik moeite met deze, met deze muzikanten hier. Soms heb ik moeite met deze muzikanten hier, want ik wil hier eerder zijn. Toen dus dacht van, nee... We hadden eerst in de andere gebouw, hadden we half tien hadden, zoiets half tien. Toen zei ik, nee eerder, kom we gaan eerder, negen uur. Nu ik ga proberen nog eerder, kwart voor negen. Waarom? Het is moeilijk. Ik weet, je bent je hele week was je zes uur wakker voor school. Maar waarom kun je niet op zondag zes uur wakker zijn voor de kerk, één uur bidden, alles geven en komen en alles geven aan God? Volg jullie mij? We geven, vaak, we geven vaak alles weg aan anderen. En alles weg aan ons werk. Je werk krijgt al je energie. Het is als volgt. Hè? Het is het zo, of school of werk. Je school of werk krijgt al je energie die je hebt. Je wordt wakker, je neemt je koffie. Oké, okay, je wordt eerst wakker zonder energie. Daarna neem je je koffie. Ah, helemaal vol energie. En dan ga je werken of naar school. En dat krijgt volledige energie. Kom je thuis, krijg je familie nog een beetje. Heel mooi, heel goed. En dan is het 9, 11, 9 tot 11, ik weet niet hoe lang je slaapt, 12 uur, 1 uur s nachts, ik weet niet. En dan zeggen, oké, okay, laat me een gebed doen voor God. Laat mij nu even. Vader God, ik ga, je gaat op zo op je. weet je, ik ga vandaag niet op mijn knieën, ik ga liggen op bed. Dat is de grootste leugen dat de vijand jou kan zeggen. Ga maar gewoon liggen op bed. Oké. Okay. Vader God, uh, wilt u me... We geven zoveel weg aan zoveel dingen. En God zegt, als je mij gewoon de controle geeft. Weet je wat Martin Luther zei? De reformant, niet Martin Luther King. Maar Martin Luther de, de, die de hervorming begon. Hij zei, op een gegeven moment zei hij van. Ik heb zoveel dingen te doen morgen. Dat ik extra vroeg ga staan. Zodat ik drie uur langer kan bidden. Dus dat deed hij. In plaats dat hij... Zoveel te doen dat hij helemaal niet zou bidden. Hij zei van nee, ik ga extra vroeg opstaan om nog meer te bidden. Dan ga ik drie uur bidden, zodat ik de rest aan kan. God wil alles. De enige manier voor God om te werken hier in meer in jouw leven, in jouw, in jouw huis, is om te zeggen, Heer, hier alles zit. Alles, alles, alles. Niks, niks van mij. Niet mijn geld. Niet, niet mijn geld. Niet mijn dingen. Niet mijn, niet mijn auto. Nee. Wanneer iemand een, een, een, een ritje nodig heeft. Het is uw auto, heer. Gebruik mij. Er zijn sommige mensen die dat gewoon hebben. Heer, gebruik mijn auto. Gebruik, God gebruikt het. Ik heb een uitdaging voor jullie. Dat ik voel van God. De uitdaging is om deze plek te vullen met zielen. Het gaat niet om nummer. We gaan luisteren, het is als volgt. Waar zijn we mee bezig? We zijn niet bezig om de kerk te vullen, we zijn bezig om de hemel te vullen. Je moet een goede perspectief hebben. Als je de perspectief hebt, we gaan de kerk vullen, dan heb je een slechte perspectief. We gaan niet de kerk hier, het gebouw vullen. We gaan de hemel vullen. En ik heb een uitdaging voor jou. Wie wilt. Als nieuw life, zoeter meer, zijnde de hemel vullen. De hemel. Laat dat je uitdaging zijn. Ik bedoel, van, waarom je leven leven. En je komt daar en je hebt diploma's en geld en allerlei dingen. En dan kom je daar en het blijft allemaal hier. En je hebt misschien één of twee mensen naar de hemel kunnen brengen. Door jouw getuigenis. Mijn uitdaging voor jou is: laten we de hemel vullen met mensen mijn hart, dat is mijn passie. Dat is wat ik weet, wat God gaat doen hier in Zoetermeer. Er is meer voor Zoetermeer. Zeg samen met mij, er is meer voor Zoetermeer. En de enige manier dat God zou en gaat vermenigvuldigen, is wanneer je zegt, Heer, gebruik mij vandaag. Welke buurman, buurvrouw, vriendin, vriend, daar heb ik nog niet gesproken. Wees een brenger. Breng mensen naar de kerk. Wees een brenger. Het maakt niet uit hoe ze naar je kijken. Wat maakt het uit als mensen, hoe mensen naar je kijken als God goed naar je kijkt? Ik bedoel, van: je mag kijken wat je wilt. God kijkt goed naar mij, is geen probleem. Wees een brenger. Wees iemand die zegt: Heer, ik zou geven mijn leven, mijn alles aan u. Maar laat ons onze hoofden buigen. Vader God, dank u wel, vader, voor alles wat u doet, heer. Dank u wel, vader, dat u hebt gesproken tot de harten vandaag, heer. Heer, u bent onze herder. Heer, u bent onze herder. U bent onze herder. Vader, beslis over ons leven, vader. Laat ons bereid zijn om alles weg te geven, heer. Alles wat we zo graag willen vasthouden. Alles wat we zo graag willen blijven vastklampen, heer. Geef ons de houding om weg te geven, vader. Het zij ons leven. Het zij onze financiën. Het zij onze emoties. Het zij onze familie. Wat dan ook, vader. Dat we het zullen weggeven, vader. Vader, dat wij net als schapen zullen zijn. Zoals u zegt: de schapen kennen de stem van de herder. En wanneer u zegt: kom, dan komen we. Wanneer u zegt: ga, dan gaan we. Wanneer u zegt links, dan gaan we links. Wanneer u zegt rechts. Dan gaan we rechts, want we kennen uw stem. En wanneer uw stem zegt, let's do this. Dan zeggen we, let's do this. Heer God, geef ons de kracht. Om volledig te vertrouwen op uw vader. Laat ons niet blijven vastklampen aan de kleine dingen van deze wereld, heer. Maar laat ons vastklampen aan het eeuwige. Aan wat er werkelijk toe doet, Jezus. Vader, raak een ieder hier aan die aanwezig is, vader. En tot u, wie u gesproken heeft, Vader. En dat wij deze stad zullen veranderen in de naam van Jezus. Dat we overal zullen verklaren. Hij is Heer. Jezus is Heer. Hij is Heer. Hij is Heer. Hij is Heer. Hij is Heer over alles wat leeft. Over alles wat bestaat. Hij is Heer. Hij is mijn Herder.